Daar zat in de bomen en zonnekabaien, jong papa ga je met zijn veren zo fraai Je was maar tussen dus het leven dat leek, wat saai je min of meer tij. tijd. Geef het niet te verder, kon geen wat lawaai. Papa mama een dochtertje kruien, want toch te was verliefd lief op wanneer papa Papa zij streng, die man mag jij niet kussen. En moeder kruin, een klein bewerken ondertussen. En huilen, huilen, liefde bij huilen, huilen, huilen, huilen, huilen, Dan ga je naar de huilen, dan ga je naar de huilen, En huilen, huilen, huilen, huilen, huilen, papa ga je huilen, Dan ga je naar de huilen, dat is nu eenmaal zo. Maar het hartje van zo'n papa dat komt er met die voor het octetje kraai. Hij dat het nest in de, groep, en de zon mag er bijna, papa Papa, wil komen en kraai is mijn keus. Papa, ze ben je gek, dat ben je niet heus Mijn zo'n papa ik nooit zo'n gras en de kraai. Als stajt jar of zo in lichten laaien, laat jij die een verkrijgen rustig laaien. En kraai, maar het is je papa gaan zaaien. Waar ga je naar de ga je naar de hagenaar ga een de hagenaar verhijden, bij een verhijden, de de de Al werd die drie doen alles bewaakt, toch werd je bekleid tot de vrije kazaakt, zo wat het bijzondere paar kan dat geraakt, was bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoekte zijn prooi, ook hij, vond die papa toch wat zo mooi hij zingen me aan onze bruiden om me in een kooi. En zo moest je de slot te leren, daar zaten ze nu met de gebakken veren, en kruimat. De ben je papa gekaist en zei ga je naar de die, ga de De ben je pap de is nu eenmaal zo. de ben je pap ga je naar de mijn klei mag genieten bij een, een pappagei gaan zaaien Dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo